Ik heb die sleutel aan Luc Maas gegeven. Nee. Lig niet. Aha, ik heb die sleutel niet aan Luc Maas gegeven. Echt? Ik heb hem verkocht. Een brief? Ik kon er een zaak mee doen, zei hij. Er hing ook voor mij wat aan vast, dus. Uh... Dus, dus pakte hij die gewoon weg. Goed wetende dat er dingen mee konden gebeuren die je daglicht niet mocht zien. Wie nou, zegt dat? Maas zelf, van u minste benulwaar zijn opdrachtgevers die sleutel voor nodig hadden. Opdrachtgevers!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 Ik heb mijn alibi al lang klaar. Buiten, maar wat dat wel kan natuurlijk... is dat ze gaan ontdekken hoe slordig jij met alles bent omgesprongen. Met die sleutels, Buiten, met die plannen. Ze gaan er niet meer kunnen lachen. Buiten zijn schilderij dat verdwenen is. Wie weet wat volgt er nog. Hm? Uw ontslag in ieder geval. En het zal daar niet meer blijven, pa. Maas? Luc Maas, ja. Uh, niet van hoor, wie is dat?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 U kent ze beter dan ik. De familie Sion, bijvoorbeeld. Hier links, André. De Vuurkruisenlaan. Ja, het derde huis. Daar is het. Oké. Okay. Zeg, dat is hier ook een schikke kopje, hè?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 ...waarschijnlijk niet in het minst zijn eigen financiële positie. Maar we kunnen hem een keer vragen, hè? Misschien leer je me nog iets bij. <laughs> ja. Er is niemand thuis, hè? Ja, probeer het nog eens. Hé, hé, hé. Zeg, Die deur is niet dicht. Ja, maar toch niet? Wacht eens, wacht een ogenblik. Hallo? Hallo, is er iemand? Politie! Hallo! Maar er is niemand die die is. Juna zo al langer weg. En die heeft zijn deur zomaar laten openstaan. Dat is niet normaal, Jandré. Kom. Inspecteur. Ja, wat is? ja, maar is dat wel wetten? Moeten wij niet eens. Als, als er er is... wij denken dat er iets niet in orde is, hebben wij het recht om binnen te gaan. Kom maar, kom. Op mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja. Zeg, jij gaat naar boven en ik blijf hier wel. Oké? Okay? Oké. Okay. Oh shit, verdomme. André, kom een keer. Hier. hier is te doen. <tot>